12 uur het NOS-journaal Marianne Kokkoek. Moeder van doodgevonden jongen in Amersfoort aangehouden. Minister Kamp weer in Groningen voor uitleg over gasbesluit. En titelverdediger Michel Mulder ligt op koers bij het schaatsen in Nagano. Het weer af en toe zon en 8 tot 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk wat motregen. De wind draait naar het oosten en daardoor is het morgen wat kouder dan vandaag. Na het weekend wordt het vooral in het noordoosten kouder... met maandag daar natte sneeuw en elders regen.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 dat hij door misdrijven om het leven is gekomen. En in verband hiermee hebben wij die 47-jarige moeder... als verdacht aangemerkt en haar aangearresteerd. De politie kreeg gisteren aan het eind van de middag de melding... dat er iets aan de hand was in de woning in de wijk Nieuwland. Bij aankomst trof de politie de jongen dood aan. De moeder was zwaar gewond. Details over wat er precies gebeurd is kan de politie nog niet geven. Ook is niets bekendgemaakt over de aard van de verwondingen van moeder of zoon. Sinds 10 uur vanmorgen is minister Kamp weer in Groningen... om over de vermindering van de gaswinning te praten. In het provinciehuis zit hij om tafel... met vertegenwoordigers van bedrijven en actiegroepen. En verslaggever Roel Pauw is daar ook. Roel, wat wordt er besproken? Ja, Kamp legt het allemaal nog maar eens een keertje uit... Hè. Uh, over de gaswinning die omlaag zal worden gebracht... vooral in de omgeving van Loppersum. Mensen die schade hebben opgelopen door de aardbeving... die worden gecompenseerd. En dat geldt ook voor de waardevermindering van hun huis... Er wordt een stimuleringsprogramma uh, op poten gezet om uh, te voorkomen dat dit een uh, soort spookregio wordt. Kamp noemde het zelf, uh, duidde het zelf aan als een losergebied. Dat mag niet gebeuren. Mensen moeten er gewoon blijven wonen, moeten perspectief hebben... en die moeten het fijn vinden om in Groningen te kunnen blijven wonen. Ja, nou was het gisteren rond dat gemeentehuis in Loppersum heel onrustig met trekkers en betogers tijdens dat bezoek. Hoe is de sfeer vandaag? Ja, dat was nog wel grappig, want minister Kamp zag gisteravond de beelden terug op tv van de persconferentie die hij hield. En toen zag hij pas dat er Groningers met trekkers achter, achter hem langs reden. En toen moest hij het beeld dat hij had, namelijk dat Groningers onverstoorbare, nuchtere mensen zijn, een beetje bijstellen. Ze kunnen wel degelijk kwaad worden. Maar zo'n bijeenkomst is het vandaag niet. Het is zeer inhoudelijk allemaal. Er worden veel vragen gesteld. Uh, er is hier op het plein wel behoorlijk wat politie op de been. En dat is om uh, die ene man met zijn Groninger vlag in bedwang te houden. En dat uh, kost weinig moeite. Dus het is uh, een, een beschaafde bijeenkomst. Af en toe was er wel even wat uh, discussie. Want er zijn hier een paar mensen binnen geweest van uh, schokkend Groningen. Dat is de meest uitgesproken, bijna militante verzetsorganisatie. En die uh, maakte het de minister nog wel eventjes moeilijk. Maar uh, dat werd allemaal weer uh, glad gestreken. Wat staat er voor vanmiddag nog op het programma? Nou ja, zo rustig als het hier is, zo rumoerig zou het wel eens kunnen worden eh, later op de middag. Want de FNV heeft een protestbijeenkomst georganiseerd en die hebben ze de naam gas terug meegegeven. Nou, je snapt dat dat verwijst naar de gaswinning, maar het heeft ook betrekking op het gas van het pedaal. Dus er komt een langzame aanactie. Auto's rijden in kolonnen, onder andere over de A7. Een rondje om het uh, aardbevingsgebied om aan te geven... dat het uh, misschien allemaal iets rustiger aan moet hier in Groningen. Oké, okay, Roelpouw in Groningen, dankjewel. De komende jaren kunnen de aardbevingen in Groningen zwaarder worden. Loppersum en omgeving moeten rekening houden met een beving... met een kracht van 4,1 op de schaal van Richter. Dat blijkt uit onderzoek van de NAM. Of een beving met die kracht zich ook daadwerkelijk voordoet... kan de NAN niet met zekerheid zeggen. Uh, nou, het blijft statistiek. Dat hebben we geleerd het afgelopen jaar. Dus het is nooit heel hard zeker. Dit is een 90% kans dat het daaronder blijft. En was u daarvan geschrokken? Want dat is weer zwaarder dan de tot nu toe zwaarste uh, beving. Nou, kijk, in januari zeiden we al 3,9. Dat, dat is het niet meer. Het is 4 à 5. Nou, de, dus, in, de vraag is niet, ben ik daarvan geschrokken? Dit is wat het is. En de vraag is dan welke maatregelen gaan we treffen... om te zorgen dat het veilig blijft. U heeft een winningsplan ingediend... Ja, dat moet, hè. zo gaan we het doen de komende jaren. En uh, dat is afgekeurd door de staatstoezicht op de mijnen. Um, dat schrijft letterlijk, de veiligheidsrisico's zouden nog groter worden in het meest kwetsbare gebied. Hoe kan het nou na een jaar onderzoek? Even terug, de, het winningsplan uh, wordt goedgekeurd door de minister en die heeft besloten het goed te keuren. Uh, de staatstoezicht op de mijnen heeft meningen en, en er zijn verschillende scenario's mogelijk om het uh, veld te winnen. Wij staan achter ons winningsplan, maar de minister weegt, kijkt naar heel veel adviezen en die zegt, kijk eens, in het algemeen belang kies ik voor dit, deze variant. Nou, de minister heeft deze variant gekozen. Maar om het staatstoezicht op de mijnen nou af te doen met, ja, dat is ook een mening, dat kan natuurlijk niet, het is een toezicht houden. Klopt, daarom is het ook een heel zwaar advies wat de staatstoezicht geeft en daarom denk ik ook, maar dat moet u de minister vragen, dat hij het ook hele belangrijke elementen overgenomen heeft van dat advies. Maar daar staat dus letterlijk in dat de veiligheidsrisico's door de NAM ja, eigenlijk nog niet serieus genomen worden, althans niet genoeg serieus genomen worden. Ja, nou, dat is de mening van staatstoezicht. Dat moeten we hun vragen. Wat vindt u van die club eigenlijk? Ik vind het heel goed dat er onafhankelijke toezichthouders in het land zijn. Maar vervolgens zegt u, ach, het is een mening... Nee, ik denk dat het een heel belangrijk advies is naar de minister. En de minister uh, heeft een heleboel advies en die moet dat wegen op de manier waarop hij dat weegt. Uh, het is niet zo dat u denkt, ja, daardoor is uh, de positie van de NAM ook wel weer verzwakt. Want dat zou ik me kunnen voorstellen, dat dit argument van zo'n belangrijke toezichthouder, dat u dat steeds voor de voeten geworpen krijgt. Nou kijk, de, de positie van de NAM is er een, wij moeten opereren, wij moeten veilig opereren... en wij staan ervoor dat wij veilig opereren. Daarbij moeten wij, als wij impact hebben op de samenleving... dat op een fatsoenlijke manier oplossen. Nou, daar zijn we heel hard mee bezig. En daar gaan we nu ook in een dialoog met de samenleving mee door. U hoort een verslag van Rien Kamer. Het NOS-journaal. Marian Koekoek. Bij de aanslag op een restaurant in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn 21 doden gevallen. Onder wie Britten, Amerikanen en medewerkers van de Verenigde Naties. Het restaurant stond bij Westelingen bekend als een goed beveiligd adres... De Belgische ambassadeur in Kabul, Arnoud Pauwels, hoorde de klap gisteravond. Op onze ambassade, die ongeveer anderhalve kilometer van de plaats van de aanslag verwijderd is, hebben wij een explosie gehoord en nadien ook uh, geweerschoten. En onmiddellijk uh, op de sociale media die de veiligheid volgen, uh, was er dus bericht dat er een aanslag was geweest, ook op de Afghaanse televisie. Dus uh, we hebben het van op afstand gevolgd en dan onze ambassade afgesloten... omdat we verder niet weten wat er, wat er dan aan de hand is. En vanmorgen kwam de ambassadeur erachter... dat onder de slachtoffers een goede bekende van hem was. Wel, ik heb na uh, een schok uh, deze morgen op uh, BBC gelezen... dat uh, uh, ik in, inderdaad een van de slachtoffers kende. Het uh, hoofd van, uh, van IMS, uh, Waben uh, is omgekomen. Uh, het, het maakt het heel tastbaar en heel leeuw... Uh, Abel was een, uh, een heel immabele, Frans-sprekende Libanees... die op zijn dode eentje heel hard voor IMF werkte. En uh, het is uh, echt een schok. Uh, ik, een, ik zag hem bijna wekelijks. En de buitenlandse gemeenschap in Kabul is geschokt door de aanslag. Ambassadeur Pauls hoopt desondanks dat ze ook in de toekomst... de restaurants van Kabul blijven bezoeken. Uh, sommige... Collega's die leven totaal opgesloten in een compound. Maar de meeste mensen gaan toch relatief uh, veel wekelijks, één keer per week of zo, naar een van de 10, 15 restaurants in, in Kabul. Die, die allemaal speciaal beveiligd zijn met, met dubbele stalen deuren. Uh, dus wij kunnen ons voorstellen wat daar gebeurd is. Maar uh, ikzelf uh, en, en andere collega's, denk ik. Uh, ik denk dat het een signaal moet zijn om ook, ook te blijven normaal te leven in Kabul. Als iedereen zich nu opsluit, dan, uh, dan winnen de terroristen. Ja, en in een reactie spreekt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon van een afschuwelijke aanslag. Het is de bloedigste aanval op buitenlandse burgers sinds het begin van de oorlog in Afghanistan 13 jaar geleden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban. Ja, onderzoekers zijn verbaasd over de vondst van een steen op Mars. De Marsrover heeft de steen een paar dagen geleden gefotografeerd, maar op een plek waar eerst nog helemaal niks was. Het gaat om een stuk steen ter grootte van een donut. Mogelijk is hij weggeslingerd bij de inslag van een meteoriet op Mars. Het kan ook zijn dat het Marswagentje er zelf verantwoordelijk is voor is, want ja, de steen kan ook zijn opgespat toen de banden van de Marsrover slipten. Bijna de helft van de Nederlanders is op dieet of denkt eraan. Dat schrijft het AD op basis van onderzoek door TNS Nipo. Vooral vrouwen willen graag gewicht verliezen. 54 procent van hen ziet wel iets in een dieet. Bij mannen is dat 38 procent. Meer dan de helft van de mensen op dieet wil afvallen vanwege de gezondheid. En een kwart wil ge gewicht verliezen om er beter uit te zien. In Eindhoven is vanochtend een man gewond geraakt bij een inbraak. Hij ontdekte rond zeven uur dat er een inbreker in zijn huis was. De inbreker vluchtte naar buiten, maar de bewoner wist hem in te halen. En daarna volgde een vechtpartij op straat waarbij de bewoner werd gestoken. Volgens de politie van Eindhoven is het slachtoffer... voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht... maar lijken de verwondingen mee te vallen. De inbreker is aangehouden. En een Amerikaanse vechtsportinstructeur heeft bekend... dat hij vorig jaar gifbrieven heeft gestuurd naar president Obama... Een senator en een rechter. In de brief zat ricine, een stof die op de lijst van chemische wapens staat. Twee brieven werden bij veiligheidscontroles onderschept. De derde kwam wel aan, maar veroorzaakte geen schade. De man uit Mississippi heeft een deal gesloten met justitie. In ruil voor zijn bekentenis krijgt hij maximaal 25 jaar cel. Sport. Ja, schaatser Michel Mulder ligt prima op koers... voor een tweede opeenvolgende wereldtitel sprint. Mulder won vanmorgen in het Japanse Nagano de 500 meter... en werd vijfde op de 1000 meter. Verslaggever Sebastian Timmerman. Met 34'83 was Mulder soeverein op de 500 meter. Het verschil met de nummer 2 Daniel Gregg uit Australië... was 36 honderdste van een seconde. Maar op de 1000 meter maakte Mulder een foutje... bij het insturen van de voorlaatste bocht... Hij moest een volledige slag laten lopen en bleef ten nauwe nood overeind. Ja, ik brak in één keer weg en uh, moest hem even opvangen. Daarna had ik heel veel snelheid verloren. Maar ik uh, kwam wel een in paniek. Desondanks heeft Mulder 42 honderdste van de seconde voorsprong... in het klassement op Shawnee Davis, die tweede staat. De strijd om het zilver en brons lijkt nog spannend. Daar doen ook Ronald Mulder, achtste en Kjeld Nuis... die negende staat, nog volop aan mee. Maar Michel Mulder lijkt ondanks zijn fout op de kilometer op weg naar zijn tweede titel. Het is inderdaad een, een comfortabele positie als je, als je het vergelijkt met vorig jaar. Uh, vorig jaar alleen op de tweede 500 meter een beetje problemen. En, uh, morgen is dezelfde rit en dan moet ik zorgen dat ik scherp staan. Dan zou ik uh, beloven dat ik doe alsof de week afstand naar 500 meter is. En dat ik helemaal scherp sta, want uh, zoals nu op die duizend meter was het gewoon niet goed. Bij de vrouwen doet Margot Boer volop mee in de strijd om de titel. Ze staat tweede na de eerste dag... met slechts 180ste van een seconde achterstand op de Chinese Yin Yu. Ju won de 500 meter, haar landgenote Hong Zhang de 1000 meter. Boer werd twee maal tweede. Na de top drie valt een gat van zo'n drie tiende naar de titelverdedigster Heather Richardson. Oenema, Laurine Farisse staan zesde en zevende. Anis Das tiende. Ja, morgenochtend is het vervolg van het toernooi vanaf half zeven. Krijgt u nog even de hoofdpunten van dit bulletin? Toch aanhouding van de moeder van het doodgevonden jongetje in Amersfoort. Er is geen protest bij een nieuwe uitleg die minister Kamp in Groningen geeft... over het gasbesluit en schaatsen Michel Mulder... dichtbij verlenging van zijn wereldtitelsprint in Nagano. En tot zover dit bulletin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.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 Staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reuze uitgedaagd. Man man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden maar als het fout gaat. gaat. Ja, opnieuw goeiedag, goeie goeiemiddag nu. We beginnen de tweede uur uh, met de roman 1149. Blijf ze sturen naar taalstaat@karo.nl. De volgende roman is geschreven door Frank Hendricks... wiskundeleraar en politicoloog uit Amsterdam. Het heet Mijn Woede. Ik sprak mijn woede en vertelde dat ik een graf voor hem ging uitzoeken op Zorgvliet. Hij begeleidde me scheldend langs de Amstel. De bloemenman bij de poort kreeg de volle laag. Mensen die treurden bij graven, krompen ineen. Ze keken me verwijtend aan. Ik kon mijn woede niet intomen. Bij het donkere gat kreeg mijn woede een angstaanval. Ik wil niet dood. Ik wil verdomme niet dood. Ik duwde me in het gat en gooide het dicht. Ik hoorde hem voeteren, diep onder de aarde. De volgende dag besloot ik met mijn angst af te spreken. Bij de koffieshop, naast het crematorium. Als nachttoerist naar Tour de France, van avenue tot elegance. En voor het centrum Pompidou met Jules en Jimmy in rendezvous. Het is vijf uur, Parijs. Ontswaart, Parijs. Ontswaart.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 De boulevard van Montparnasse nog tandenloos zonder terras. En in de speeltuin tussen glas rilde een klosjaar onder zijn jas. Is vijf uur Parijs ontwaard. Parijs ontwaard. De geest van Saint-Germain de Breu, moe gebazeld in zijn fles. Maar Piaf schraf op Perlachis, daar piep de mussel uit haar nest. Het is vijf uur, Parijs, ontwacht. Parijs, ontwacht. Rekt zich uit de Notre -Dame heeft al geluid. Een stratenveger zet de spuit op Molière, de ijdelteit. Het is vijf uur, Parijs, ontwaart, Parijs, ontwaart. Ik koop de vroege ochtendkrant en hou de wereld in de hand. Op naar het park Zachte en de plant voor SKV en een croissant. Kwart over vijf, Parijs, ik vergap me. Kwart over vijf. Ik heb nog geen slaap. Paris CV'en van Jacques Dutron, vertaald door Jan Rot en Hoe, gezongen door Rob de Nijs. Welkom in uur 2 van de Taalstaat, zometeen communicatieadviseur... en mediatrainer Tom Planken over campagnetaal. Vandaag start de Partij van de Arbeid... bijvoorbeeld met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. René Appel analyseert de taalnatuur van Bram Moskowitsch. Hij maakt een zogenaamde TNA. Spreker van de week is minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Er is een quote van de week. Ruben Oppenheimer presenteert zijn radiocartoon. Maar nu eerst... Het Woord van de Week. Uit de woordenvloed die dagelijks over ons wordt uitgestort... kiest hoofdredacteur Ton Den Boon van de Dikke Dalen. iedere zaterdag het Woord van de Week. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben benieuwd, wat heb je gekozen? Uh, het woord utopiaan... En uh, dat is een, een, een woord, maar het is natuurlijk ook een naam. Want het staat op dit moment voornamelijk voor deelnemers van het uh, programma Utopia. Maar ja. eigenlijk zou het moeten betekenen een bewoner van Utopia. En dat is uh, uh, dan de locatie waar dat programma wordt uh, opgenomen. Waar mensen proberen van uh, scratchen van een nieuwe en dan vooral ideale samenleving op te bouwen. Ja, maar is Utopiaan een nieuw woord? Want we kennen natuurlijk Utopist. Precies. Nou, Utopiaan wordt zo nu en dan gebruikt in het verleden nog niet zo heel erg lang uh, als synoniem voor uh, utopist. En dat komt natuurlijk door het Engels, want daar, is, uh, daar heet een uh, utopist een utopian. Uh, maar ik denk dat door uh, dat het woord utopiaan de laatste weken ontzettend populair wordt, en het woord utopist natuurlijk niet zo heel bekend is, dat uh, de kans vrij groot is dat utopist concurrentie gaat krijgen van het woord utopiaan. Met andere woorden dus dat utopiaan een synoniem wordt van utopist in de betekenis uh, uh, bestormen iemand die uh, een ideale samenleving naast heeft. Ja, Is opmerkelijk dat deze term gebruikt wordt... voor de bewoners van utopia? Nou, dat niet. Maar het is wel um, een, merkwaardig, uh, een merkwaardig woord. Dus eigenlijk is een utopiaan in deze betekenis... een beetje contradictio in terminis. Een, een tegenstrijdigheid. Want utopia... Dat is de naam uh, van uh, een ideale uh, samenleving. Het is ooit bedacht door uh, een uh, Britse uh, schrijver en humanist, de politicus Thomas More. Die heeft een, een, een boek geschreven uh, over de ideale staat. En dat, uh, die, die, die staat die was gesitueerd op een eiland, uh, Insula Utopia. En dat had, die naam had hij afgeleid van een Grieks woord uh, voor uh, uh, niet bestaande plek. Dus eigenlijk kan Utopia. Staan. En vandaar is het dat het toch wel een beetje vreemd is dat, ja. uh, dat, dat utopiaan in utopia leven. Ja, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee, je kunt nee. er alleen maar <laughs> aan streven. Ja. Uh, uh, zou het woord utopiaan het woord utopist uiteindelijk ook kunnen verdrijven en bijvoorbeeld terecht kunnen komen in de dikke vandalen, Tom? Uh, nou, dat laatste wel. Of het woord meteen verdreven wordt... of het woord utopist meteen verdreven wordt door utopiaan, dat lijkt me sterk. Want dat is toch wel erg ingeburgerd Dat woord bestaat al uh, echt eeuwenlang. Yeah. Maar ik denk wel dat uh, utopist uh, serieuze concurrentie zou kunnen krijgen van utopiaan. Maar het kan natuurlijk ook heel tijdelijk zijn, want je weet niet hoe lang dit, uh, dit programma loopt... Uh, en ja. het is natuurlijk in feite uh, de bedoeling dat, uh, dat, dit, uh, dat dit experiment uh, mislukt. Ja. Want anders zou het, uh, zou het ook geen Utopia kunnen heten. Dus <laughs> ik, denk dat, uh, ik denk dat het, uh, dat het woord wel, wel wat toekomst heeft, maar dat het ja. ook heel tijdelijk kan zijn. Ik dank je wel, Ton. Tot volgende week. Quote van de week. De Rotterdamse zangeres Jovanka was afgelopen donderdag... de gast op Radio 1 in de nieuwsbv van Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. En ze reageerde op een brief van Beyoncé... over gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Jovanka is niet alleen een hele goede zangeres... maar ze heeft ook een bijzonder gevoel voor taal. Maar tegelijkertijd, als je even beyond, say, beyond <laughs> dat, uh, ja, daar voorbij kijkt... denk je maar, wacht even... Ze doet het wel. En een waarom moet een feministe BH verbranden... en ook zo haar hebben? Nee, als zij gewoon de basis over haar lichaam... en bepaalt van ik laat nu dit zien... en ik kom nu maar, uit met een album op mijn moment... vind ik, vind maar ik haar moeten we, wel laten we gevaarlijk. Nou ja, puristen zullen nu zeggen... in onze taal beyond Beyoncé... dat is een Engels taalspel in de Nederlandse zin. Mag het? Natuurlijk. De alliteratie maakt het tot quote van de week. Spreker van de week. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sprak donderdag jongsleden tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen. Ze hield het publiek voor wat het ministerie doet om het muziekklimaat in Nederland te bevorderen en lanceerde een website met links naar legale muziek, films en boeken op internet. Maar bovenal nam ze het publiek van het popfestival mee in haar eigen muzikale geschiedenis. Dag mevrouw Bussemaker, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zou u de eerste zin van uw toespraak nog eens willen voorlezen? Ja hoor, muziek brengt ons in vervoering. Biedt ons troost, laat ons dansen, zingen en huilen. Ik vind het een verrukkelijke zin. Waarom heeft u hem gekozen? Waarom wilde nou. u zo beginnen? Omdat dat de kern, kern van de muziek uh, is en van heel veel van de cultuur... dat het iets met je doet. Dat het precies nou, troost kan bieden, je kan inspireren, et cetera. En muziek kan dat als geen ander. En popmuziek volgt daarin ook de tijd. Dus ik heb ook gebel, geprobeerd bij dat verhaal... iets van mijn eigen popgeschiedenis uh, mee te geven. Datgene wat mij troost heeft gegeven in de tijd... of heeft laten dansen en zingen. Ja, want u was van de punk in de new wave... Ja, nou ja, begin uh, jaren tachtig. Dus uh, inderdaad, Talking Heads, UB40. Uh, UB40, misschien goed om er eens aan te herinneren... dat dat uh, staat voor unemployment benefits uh, voor de veertigste keer. Uh, dus heel lang werkloos zijn. Steeds maar weer uh, uitkeringen aan moeten vragen. En uiteindelijk toch ook creativiteit weten te vinden en mooie muziek weten te maken. Ja. De verbondenheid van muziek met het mensenleven... bepaalt volgens u ook de relevantie van de popmuziek. Uh, dat vond ik een mooi citaat. Mag ik dat nog even horen uit uw toespraak? Ja. De muzikant als voorbeeld. De nummers als leidraad, de plaatsen als kompas. Als er een kunstvorm is die de afgelopen 50 jaar... zijn maatschappelijke relevantie heeft aangetoond, dan is het de popmuziek. Wat experimenteerdrift en vernieuwingstrang betreft, doet de pop niet onder voor de wetenschap. Niet meegaan met de tijd, maar juist de tijd vooruit en tegen de stroom in. Dat recalcitrante, dat hoort erbij. Geeft u hiermee aan dat het belang van de popmuziek wordt onderschat? Nou, ik vind in ieder geval... Ja, ja, misschien wel. In ieder geval vind ik het belang van de popmuziek groot. En uh, als minister van Cultuur wil ik ook uitstralen... dat ik niet alleen hecht aan klassieke muziek... hoe lief dat mij ook is... maar dat ook juist popmuziek echt iets kan betekenen. En als je ziet wat uh, zo'n Eurosonic-festival uh, in Groningen doet... voor mensen uit heel Europa... die zich verbonden voelen met, uh, ja. met elkaar door muziek... en wat dat aan inspiratie biedt... dat is echt bijzonder om te zien... Ja, sprankelende woorden gebruikt u... maar dan komt het beleid aan de orde, mevrouw Bussemaker. Zou u, zou u een kort stukje daarvan kunnen laten horen? Ja, in het kort. De luisteraar moet toegang krijgen... Het is belangrijk dat consumenten kunnen genieten van legale, makkelijk vindbare, betaalbare en kwalitatief goede content. Maar die content is niet zomaar vanuit het niets op het net verschenen. Daar hebben artiesten veel tijd, energie en soms geld in gestoken. Als we willen dat ze, dat ze dat blijven doen, moeten we ervoor betalen. Eerlijk is eerlijk. Ja, Dan wordt het moeilijk om uh, dat poëtische vast te houden hè, in zo'n zo speech. <lacht> Ja. Ja, ja, er wat komt dan? altijd de moment. En dan heb je het ook weer over content. Ja. En ik denk, ja, ja. Nou had, u, ja, dat nou dat niet had ja. u dat nou niet kunnen vervangen? Dat content? Ja, dat verdient ook niet de schoonheidsprijs, nee. besef nee. ik. Maar uh, waar het over ging, is dat ik daar onder andere um, een website heb gelanceerd, de contentmap.nl ja. En dat hebben we overgenomen uit Engeland. Ja, en um, dat is wel wat in ieder geval het publiek dat daar zat, uh, onmiddellijk aansprak en men wist waar het over ging. Ja. En, en, en, ja, en beleid is nodig om natuurlijk, euh, zoals, ik u, euh, zoals u zelf zegt, ik wil zo graag dat volgende generaties net zo kunnen zingen, dansen, huilen, feesten op muziek als u en ik dat hebben gedaan en nog altijd doen, hè? Precies, ja. en dat betekent dat degenen die die muziek maken... daar ook wel nou ja. iets voor terug moeten krijgen. Ja. Nou, en daar ging die contentmap over. En een bewustwordingscampagne waar we 75.000 euro voor uh, um, uittrekken. Ja. Mevrouw Bussenmaker, uh, ik roep luisteraars van de Taalstaat op... een nieuw programma als ze een mooie speech horen in het land. Laat het ons weten. Als ze een mooie quote horen die, die ze inspiratie geeft... laat het ons weten. Taalstaat.kro.nl Ik heb genoten van uw speech. Hartelijk dank. Nou, dank u wel. Dag. Ja. Radio Cartoon Ruben L. Oppenheimer. Taalstaat. Ruben Oppenheimer is cartoonist. U treft zijn cartoons bijvoorbeeld aan in NRC. In de taalstaat tekent hij met woorden. Als hij spreekt, verschijnen de beelden als vanzelf op uw netvlies. Dag Ruben. Dag Frits. Je belt ons vanuit de Ardennen. Gaat het goed daar? Ja, het is prachtig weer. Nu, voorlopig even, maar ik zie al wat wolken verschijnen weer. Ja. Uh, ik, ja, ik zit hier uh, ieder jaar met een groep vrienden een paar dagen in, uh, in een huisje diep in het bos. Ja. Het kan zijn dat je op de achtergrond wat hoort uh, kabbelen of twitteren. Uh, ja. uh, of uh, ja. wat ruisje in de bomen. Ik hoort jij... er allemaal bij. Ik krijg en... er allemaal kabbelen bij. En jij maakt een radiocartoon. Uh, wij gaan naar je luisteren en we gaan ook proberen te kijken. Ruben, aan jou het woord. Hoe vaak waren we nu al hier? Vier vrienden. Drie dertigers en een veertiger. Soms mocht er een vrouw mee, dit jaar zijn we met z'n vieren. Het dorpsplein met de afgebrande huizen op steenworp van de Franse grenzen... ligt er nog uh, troostelozer bij dan andere jaren. De ambachtelijke slagerij met zijn pâtés en boudin blanc. De kleine Dalhaisen, beter dan een Albert Heijn-XL... tenminste wat de drankafdeling betreft. Waar ons jaarlijks weekend begint... met het inslaan van proviant, wijn en Belgisch bier. De bruine cafés, ieder jaar weer een minder... Waar het middaguur al mannen over hun trappiest hangen. De partijen hout voor de huizen. De schoorstenen blazen gemoedelijk hun krijtstrepen tegen de grijze lucht. En overal een geur van dennenhout. Vers, gedroogd of verbrand. De plaatselijke bevolking ziet er ieder jaar weer waalser uit dan ik me herinner. Vervallen, armoedig, slechte gebitten, vettig haar, berustend dronken. Was David Lynch Belg geweest, zou hij hier Twin Peaks hebben gefilmd. Wat bezielt deze mensen. Wat bezielt ons. Dat we hier zo graag terugkomen. Ieder jaar opnieuw. Liefst als het zachtjes doorregent. Uit een moedeloze lucht. Het modderige bad pad. Na het vakwerkhuisje verscholen in het bos. Het uitzicht op het stille dal. De open haard. De opgezette dieren aan de muren. Mijn bed. Dit is weer voor een paar nachten mijn bed. Ik zal het roosig opzoeken. Na een dag die begon met eieren en spek. En koffie. Slappe koffie. Want in al die jaren hebben we het apparaat... slechts een week of anderhalf leren bedienen. Maar er is in ieder geval koffie. Daarna een boswandeling. Regen en stilte. Mos. Ongelooflijk zacht groen mos. Druppels, plasjes, beetjes. En mos. Hetzelfde loopje. Hetzelfde loopje als vorig jaar. En het jaar daarvoor. En het jaar daarvoor. En bij leven en welzijn nog vele jaren hierna. Als er voldoende is afgezien... Dan wordt het tijd voor een eerste Westmalle bij het haardvuur. Omgekeerd moeten doen. Modderschoenen bij de deur. Sokken drogen. Wolven huilen. Als niet in gedachten, dan wel van cd. New Age muziek heette dat ooit. Een weekend lang is dit onze gehuurde cd-verzameling. Dikke boeken laten zich met tussenpozen van een jaar geduldig uitlezen. Ondertussen surrt het lam. Sterft de hazenrug. En gniffelen we om de pasta. Dit een weekend lang. Ieder jaar weer, in de regen. We doen te weinig, we drinken te veel en komen hier nooit meer terug. Ieder jaar opnieuw. Wat is er nou eigenlijk zo erg aan? Wat doet het dan zo Ik kan niet en ik wil. Wat doet er dan zo zeer? De zon is weer gaan schijnen. Het valt toch allemaal wel mee. Het is niet minder het is niet meer. Wat doet er dan zo Trekken, waarmee ik tijd probeer te rekken. Mijn allerlaatste vragen. Waarmee ik alles wil vertragen. Maar vertragen gaat niet meer. Alles wat naar boven drijft. Zo heet het nieuwe album van Van Dikhout. Ze zongen samen met Ellen ten Damme. Erg mooi liedje. Wat doet er dan zozeer? De taalstaat. De taalstaat. Met Frits Pits. Ja, de Partij van de Arbeid trapt de campagne... voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande vandaag af. De strijd om de kiezers zal snel losbarsten... op zowel lokaal als landelijk niveau. En welke taal komt aan bij de kiezers... en welke woorden kunnen politici beter mijden? Tom Planken is communicatieadviseur en mediatrainer... en weet dat als geen ander. Goedemiddag, Tom Planken. Goedemiddag. Uh, uh, wat zijn veel gemaakte taalfouten door politici? Ja, Dat ze veel te algemeen zijn en dat het politieke praat blijft... Ja, dus dat ze eigenlijk niks zeggen. Ja, ze zeggen wel wat, maar dat heeft alleen de geldigheid... zeg maar onder de Haagse kaastorp. Daar begrijpen ze elkaar wel. Maar daarbuiten, dan zegt men, wat hebben ze nou eigenlijk gezegd? Ja, we luisteren even naar Pechtold. Het voorstel waar we nu al een tijdje over praten... gaat over minder dan 1% van de oplossing. Over 16 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen... en al die colleges moeten dadelijk zien hoe ze rondzien te komen. Daar helderheid is belangrijk. Als ik moet kiezen, verlaag ik liever dus onderste schrijven, zodat mensen met lage inkomens meer te besteden... dan een symbolische maatregel van 60 procent. Ja, wat zei hij? <laughs> Begrijp je wel? Hij praat in, in politieke termen, ja. die ze in Den Haag begrijpen. Maar verder niet. Kijk, hij heeft niet voor niks vanmorgen in het Algemeen Dagblad... een interview van twee pagina's met een grote kop erboven. Mijn moeder zegt dat ik duidelijker moet zijn. Ja, nou, nou, zijn moeder heeft gelijk. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. Ja. Hij te academisch... Ja, maar kijk, dat moet je wel nuanceren. Want politici hebben het natuurlijk hartstikke moeilijk. Want die zitten op meerdere borden tegelijk te schaken. Ze schaken met hun tegenstanders in de politiek. Vaak zijn dat permanente onderhandelingen. Zoals nu over het budget weer. Hè, ja. Waar nu door het Gronings aardgas weer een gat in is geslagen. Nou, daar zijn ze voortdurend over aan het onderhandelen eigenlijk. In al hun uitingen. Dus dat is één probleem. Het tweede probleem is dat het ook nog voor de burger helder moet zijn. En dat ze er ook nog stemmetjes mee moeten zien te winnen. Dat vergt een heel ander taalgebruik. Veel simpeler, veel directer, veel meer spelend op de emotie van betrokkenen. En vooral ook gericht op de doelgroep die jij hebben wilt. Ja, ik, ik heb nog een voorbeeld uit de lokale politiek. U als college hebt uiteindelijk toen ingestemd en u hebt een draai gemaakt. Wij hebben vanaf 2011 uh, aangegeven, Rijksoverheid, u hebt ons andere inf informatie verschaft dan bij de vergunningverlening plaatsvond. En vanaf 2011 zeggen wij uh, in, in Bokstel, uh, wij willen geen boringen meer. Want er is veel te veel onduidelijkheid en er moet eerst die belofte van uh, brede maatschappelijke discussie en het draagvlak uh, nagekomen worden. Aan het woord wethouder Pet van der Wiel uh, van de combinatie 95 lokale partij, Bokstol. Uh, wat, wat, wat doet hij verkeerd? Ja, je zou toch zeggen, hij is van de lokale partij, ja. dus hij kan het toch wel in gewone taal zeggen. Maar wat blijkt nou? Uh, uh, hij, als wethouder van, uh, van milieu, heeft ingestemd met proefboringen voor schalinggas. En, en het hele college heeft ermee ingestemd. Ja, en later blijkt dat dat uh, niet zonder problemen is. Uh, en dan moeten ze een draai maken, dan moeten ze van mening veranderen. En de hele gemeenteraad heeft gezegd, nou we doen het niet. Dus wat die man laat zien dat is dat hij geen greep op dat hele fenomeen had. Dat hij eh, informatie geloofde die van het Rijk kwam... verder niet doorvroeg... en zich dan verschuilt achter een brede maatschappelijke discussie. Ja, wat is dat? Dus hij, hij gebruikt termen waarvan je zegt... ja, wat is die argumentatie waard? En die zegt de gewone man niks... Nou, dus dat, dat kan je zo niet doen. Nee, nee. Nou. En, en, en, uh, over de gewone man gesproken. Samson, uh, die ging afgelopen woensdag op bezoek in, uh, in, in Groningen. Even luisteren. Daar komt Diederik Samson. Ik heb vandaag gezegd, we gaan die gaswinning aanpassen, zodat ah, het niet ja, weer kan worden. Ja, volgend jaar Nee, nee, nee, zo snel als we kunnen. Nou, 55 miljard kub uit de grond. En dan 10% minder misschien. Nee. En dan een, een miljard over een paar jaar uitgesmeerd. Maar, nee, Allemaal mooie praatjes. Nee, luister naar me. Ja, Weet je wat zoveel, je met die roosjes moet doen? Zoveel als nodig is. Ja, steken waar de zon niet schijnt. Wil je naar nou me luisteren? Ja, helemaal. Nou, dat is jammer. Ja. Hij gebruikt heldere taal, Samson, in Groningen. En toch gaat het mis. Nee, maar hij voldoet niet aan een van de allerbelangrijkste voorwaarden. Wil je effectief kunnen communiceren? En dat is geloofwaardigheid. Op dit moment is hij niet geloofwaardig. Niemand in Den Haag, denk ik. Nou, weinigen in Den ja. Haag. Um, om allerlei redenen. Maar onder andere door de bezuinigingen. Onder andere uh, wat Samson betreft. Dat hij natuurlijk ook mensen aan de onderkant... helaas een offer heeft moeten vragen. Enzovoort enzovoort. Dus in dat opzicht is hij sowieso niet geloofwaardig meer. Maar dat is in algemene zin. Maar ook in Groningen gelooft niemand meer iemand in Den Haag. Heb ik de indruk. Nee, dat is ook zo. Ja. Uh, althans, grote groepen ja. vinden het niet. Je ja. moet niet generaliseren. Maar, maar uh, dat komt natuurlijk ook omdat ze veel te laat... Uh, het probleem op de politieke agenda hebben genomen. Hè, zoals Max van den Berg dat ook aangaf. Uh, uh, maar hij had zich wel op een andere manier eruit kunnen redden. Hoe dan? Nou, hij had kunnen zeggen... beste mensen, ga nou eens even na wat ik het afgelopen... Uh, x maanden gedaan heb. Ik heb mijn rot moeten werken om een verkiezingscampagne... voor de, uh, nationaal te doen. Ik heb mijn rot moeten werken om een kabinet tot stand te brengen. Ik heb me dood moeten werken om te proberen... een paar akkoorden tot stand te brengen kom ik ook nog die Eerste Kamer tegen. Heb ik ook 27 nachten aangewerkt. Vervolgens moet ik dan met, CDA, met, uh, sorry, met D66 en de ChristenUnie enzovoorts. Dus mijn dagen zijn meer dan gevuld. Ik begrijp dat ik uw probleem onderschat heb. Dat is jammer, maar... Dat had hij een... moeten zeggen, gewoon. Ja. gewoon eerlijk zijn. Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja. Je, moet, je moet extreem eerlijk zijn. Gewoon zeggen hoe het is en, en waarom je het eventueel onderschat hebt. Ja. En, aan, je... en ook aanpassen aan de doelgroep. Ja, dat is uiterst belangrijk, want anders ben je niet effectief. Rutte kan dat goed, hè? Wij zijn tegen lastenverzwaringen. We moeten als overheid, dus ook als lokale overheid, zelf die kosten onder controle krijgen. In een stad als Den Haag is met de VVD het college de OZB met 10% omlaag gegaan. In Utrecht kwamen wij een jaar geleden in het college. In Utrecht kwamen een jaar geleden in het college. Er was de OZB gestegen, de belastingen waren gestegen. Sinds de VVD erbij zit zijn de belastingen met 5% gedaald. Waarom is dit goed? Ja, omdat hij naar zijn doelgroep spreekt. Hè. Zijn doelgroep, dat zijn de huizenbezitters. En die OZB, die, die belastingvorm, die, uh, die kennen zij natuurlijk allemaal al. Dus hij is voor hen glashelder. En hij geeft ook een hele duidelijke belofte. Sterker nog, hij levert het bewijs erbij. Dat in die en die gemeente waar wij, VVD, uh, mede aan de macht zijn. Daar is geen verhoging van de OZB geweest. Nou ja, perfect, dat kan het niet. Nee, nee. Uh, Minister Kamp, na afloop van de ministerraad gisteren. Alle collega's die hebben over zo'n belangrijk onderwerp een opvatting. En uh, ze zullen een opvatting naar voren brengen. En we zullen met elkaar erover spreken. En kijken of we vandaag tot een besluit kunnen komen. Lukt dat niet, gaan we volgende week verder. Ja, ze hebben ja. wel een besluit genomen. Inmiddels. Ja, dit was voordat ze gingen vergaderen. Ja, ja. Maar je proefde daaruit van, de jongens, het is nog lang geen gesneden koek. En dat komt ook natuurlijk omdat Dijsselbloem... Maar waar de... proef je dat dan? Wat... Ja, dat is ook ja, een beetje politieke ervaring, uh, om het maar ja. zo te zeggen. Maar je, je proeft het ook uh, omdat hij niet eenduidig zegt, ik ben al vanmiddag... Uh, en ik ga mededelen wat de oplossing wordt. Nee, we moeten eerst nog een besluit nemen. En dat is niet alleen de formaliteit. Maar op de achtergrond zit natuurlijk ook dat Dijsselbloem van Financiën ineens met een gat geconfronteerd wordt. En daar moet er ook even over gepraat worden. Van jongens, Hoe gaan we dat weer naar buiten verkopen? Want we hebben net maandenlang zitten overleggen om 6 miljard bij elkaar te halen. En nu geven wij uit onze achterzak 2 miljard weg? Dus verhullend taalgebruik is dit. Dit is verhullend taalgebruik. Ja ja, puur, ja, puur. ja, ja. En je kunt er een heel verhaal achter denken. Ja, ja. ja. ja. Je, gaat, je gaat je afvragen of hij niet samen met een. Met een Partij van de arbeidsminister dat goede nieuws had willen melden. Ja. Hè, of dat de PvdA dat had geëist. Enfin, je veronderstelt Bonje en, en, en je veronderstelt dat het nog lang ja. niet gelopen is. Ik wil nog even naar een uitspraak van Wilders, eh, als, dat, eh, als dat kan. Wist u dat er in Nederland op gemeentelijk niveau, op provincies en op het Rijk... 325.000 ambtenaren zijn die bij elkaar per jaar 15 miljard euro aan salaris kosten? Het kabinet zegt onder leiding van deze minister eh, Bos van... Dat wordt er minder, maar het wordt er alleen maar meer. En als we nou 20% bezuinigen op het aantal ambtenaren, dan halen we 3 miljard per jaar weg. En dat kunnen we ook bij de gemeente investeren in meer politie, meer ordehandhavers en lagere lasten. Want dat is wat de burger wil. Ja, het klopt. Het, het is heel helder. Ja, precies. Hij voelt het precies aan die voorwaarden. Hè? Hij, hij gaat veilig naar zijn doelgroep. Die zegt, meer veiligheid op straat. Pak dat tuig aan, enzovoort, enzovoort. Dus dat, die boodschap komt over. En vervolgens zegt hij ook waar hij het geld vandaan haalt... van iets wat anderen toch al heel onsympathiek vinden. Dat zijn al die ambtenaren die maar uit de raam zitten te kijken. Ja, ja wat, wat, nou de campagne gaat beginnen vandaag. Wat is de belangrijkste tip, Tom Planken, die je kunt geven? Nou, ik geef een tip die ze in de Partij van de Arbeid nooit gaan opvolgen. Dat is namelijk dat ze Samson moeten thuis laten. Oh ja? Ja, want, want aan hem kleeft alles wat op het ogenblik negatief is. Het moeizame politieke gevecht, de, de, de negatieve besluiten, de ongeloofwaardigheid met betrekking tot de gasboom. Maar wie moeten ze dan sturen? Ze moeten niemand sturen. Die landelijke politici moeten eindelijk eens een keer hun handen thuishouden. En het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dat is een belangrijke tip. Straks in Kamerbreed nog veel meer politiek. Dankjewel, Tom Plank.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 Snapte ik te laat dat je kunt sterven van de kou? Ik was op jacht naar altijd meer, de wereld rondgevlogen voor het eerst weerspiegeld in jouw ogen en ik snapte pas wat onweer was toen ik nergens meer kon schuilen en echte tranen zag ik pas toen ik jou voor het eerst zag huilen. Mooi Karin Bloemen zong pas toen ik TNA van een BNR. René Appel Ja, René Appel taalwetenschapper en schrijver en Taal-natuuranalist sinds begin van dit jaar. Goedemiddag, René. Uh, Bram Moskovic vandaag in de taalnatuuranalyse. Advocaat mag hij niet meer zijn, maar in de media laat hij nog steeds van zich horen. In het verleden als spreekbuis van verdachten als Willem Holleder, Desi Bouters en Geert Wilders. Maar de laatste tijd was hij ook regelmatig zelf in het nieuws. Hè. Uh, de afgelopen dagen, uh, weken, zagen we in de TNA's van Erika Terpstra en Paul de Leeuw. dat zij verschillende kanten van zichzelf lieten zien, afhankelijk van hun rol of functie. Is dat bij Moscovici ook het geval? Ja, zeker. En dat is ook wel een algemeen patroon in taalgebruik. Hè? Mensen praten toch naar gelang de omstandigheden. De situatie heeft invloed op de manier waarop ze praten. Dat is eigenlijk heel veel onderzoek om dat naar voren. Ja. Het onderwerp, de, de, de omgeving, de doelstelling van het gesprek, dat bepaalt welke woorden ze kiezen, welke intonaties als het ware in hun stem leggen, hoe ze er bovenop zitten. Ja. Hij wil graag veel dingen uitleggen aan het grote publiek. Uh, ge Gebruikt hij daarvoor de juiste woorden, vind je? Uh, hij praat over het als heel begrijpelijk Nederlands. En hij kiest ook heel bewust volgens mij af en toe... Uh, woorden, termen uit, wat ik er even noem het... formele, iets wat juridische jargon. Ik vind dat Spong rustig mensen kan bijstaan. Zoals ik ook vind, indachtig ook de verhouding die ik met Gerard Spong heb... dat ik Boutersen moet kunnen bijstaan. Dat is een zekere betrokkenheid die je dan hebt... waarvan ik vind, dan moet je het niet doen. Hetgeen onverlet laat overigens dat u wel recht heeft op verdediging. Ja. ja, onverlet later, recht op verdediging. Uh, in het dagelijks taalgebruik hebben mensen het nooit over onverlet of wat dan ook. Nee, uh, uh, soms uh, is het een waar schaakspel. Hè? In, in 2007 probeert Nova presentatrice Clary Polak te achterhalen... hoe het kon gebeuren dat Willem Holleder, die op dat moment in voorarrest zat... een telefonisch interview gaf in een programma van John van der Heuvel. Laten we even luisteren. Ja. Maar hij deed dus iets wat niet van de EWI mocht, of mocht het wel? Het hangt er een beetje vanaf hoe dat contact tot stand gekomen is. Waar hangt het vanaf? Van een aantal omstandigheden. Ja. <laughs> ja. Hebt u bemiddeld? Waarin? In het contact. Met wie? Met Holleder, van Van de Heuvel met Holleder. Ik wist ervan als u dat bedoelt. Het klonk als uh, opgenomen op een bandje. Het zou dus kunnen dat het in de EWI, maar het kan natuurlijk ook tijdens de performazitting gebeurd zijn. Nou, ik kan nu als u dat mij zo vraagt vertellen dat tijdens de proforma zitting heb ik met mijn cliënt gesproken maar er is niets opgenomen. Er is niets opgenomen, dus het is in de EBI gebeurd in elk geval. Ik hoor het u allemaal zeggen ja. mevrouw Apollet. Hebt u het, hebt u het uh, uw cliënt afgeraden want u wist ervan? Nee, heb het, ik heb het hem niet afgeraden. Hebt u het hem aangeraden? Daar zit nog iets tussen. <lacht> Ja, je lacht. Nou, ik weet dat hij verderop ook blijkt in dat gesprek... ik heb het nog langer gehoord, dat hij zegt... ik was op de hoogte, en dat zit er dus tussen. Maar het is duidelijk dat hij een rol gespeeld heeft hierin. En dat hij elke vraag wegschuift... Op een gegeven moment uh, zegt Kleding-Polak ook... Uh, maar u geeft geen antwoord, zegt hij. Ja, ik geef wel antwoord. Hij bedoelt, hij reageert wel, maar hij geeft natuurlijk geen specifiek antwoord niet, op de vraag. Nee. Hij, hij, hij gaat er duidelijk over. Maar dat omheen. doet hij wel briljant. Dat doet hij heel briljant. Het lijkt, als je nou vergelijkt met je vorige gesprek met Ton Plank ja. over die politici... hij doet exact hetzelfde. Het is wat men tegenwoordig wel noemt vaagtaal. Vaagtaal. Vaagtaal, ja. ja, ja. ja. Uh, uh, hij zorgt er ook voor dat zijn naam verbonden blijft aan een nieuw woord... maffiamaatje, met dank aan uh, Jort Kelder. Even luisteren. Ik zal u precies vertellen wat ik, dat, wat ik van dat vonnis vind. Het is in ieder geval teleologisch. Met andere woorden, het werkt naar een doel toe. En, laat ik het maar gewoon zeggen... het is infaam en het is object. Ja, dat zeg ik over een vonnis. Hoe kan een voorzieningenrechter dergelijke beschuldigingen tolereren zonder verwijzing naar een aantal... of onder verwijzing, moet ik zeggen, naar een aantal perspublicaties. De leugen regeert. Ja, dat was omdat hij het gevolg van dat maffiamaatje... dat hij zich genoodzaakt voelde om te stoppen met zijn verdediging van Holleder. En dat maakte hij dan bekend op die historische persconferentie... Waar ja, we net, ja uh... het was niet alleen omdat hij maffiamaatje genoemd werd. Het was omdat hij eerder... Uh, Enstra had bijgestaan. Ook dat. En Holleder juist vastzat vanwege de moord op Enstra. En dat waren ze, natuurlijk complexiteiten die juridisch niet door de beugel konden. Uh, dat was het belangrijkste. Maar die woorden infam en abject... dat beroemde duo ondertussen bijna... Hè, het is bij de zo'n Van en kloppenburg... <laughs> vrouwen en dreesman, infaam en abject... dat, uh, dat is, zit ook aan hem vast... En het is wel heel opvallend dat hij ook dat soort woorden gebruikt. He, en dat hij dus woorden uit een formeel jargon... dus object, veel mensen weten het nauwelijks, verwerpelijk... Ja. en is schandalig... Ja. Die, die woorden uit dat uh, jargon gebruikt... en dat hij toch op zo'n zender als RTL Boulevard... die nu niet direct in eerste instantie... het meest intellectuele deel van de natie probeert aan te spreken... die daar toch zeer populair is... Dat is heel opvallend. En hij wordt waarschijnlijk ook gewaardeerd... omdat hij een toonbeeld is van een keurige, goed formulerende. Hij creë creëert misschien voor zichzelf gezag. Hij, hij krijgt ook vaak vragen over zijn privéleven. Uh, uh, even luisteren. Hoe kijkt u hiernaar? Nou, moeilijk. Moeilijk in de zin dat het vervelend is dat de relatie is afgelopen? Mm -hmm. oh, nou, dat is... Uh... Moeilijk. Ja, dat gaat ja. over zijn verbroken relatie met Eva Jinek ja. bij Paul ja. Witteman. Ja, dat is duidelijk. Uh, ik zei in het begin had het erover dat hij ook spreekt naar gelang de situatie. En hier komt een onderwerp aan bod dat hem duidelijk emotioneert. En dat blijft ook uit zijn taal gebruiken. Ik, ik ken ook andere fragmenten waarin hij bijvoorbeeld over zijn vader spreekt. De relatie tot zijn vader uh, Auschwitz, waar zijn vader gezeten heeft. En dan ook, zijn stem breekt nog net niet... maar het zit op het randje, zou je kunnen zeggen. Dan is hij dus de emotionele Bram ja. En dat neemt hem ook in bij veel ja. mensen natuurlijk. En dus ja. is ook zijn, uiteraard zijn wat zalvende stem. Hè? Zijn fluwelen toon die hij hanteert. Uh, uh, tot slot, allerlaatste fragment. Hij verdedigde veel uh, BN'ers. Is dat de reden waarom hij ook zo uh, media-geniek is? Erg charmant? Deftig, zo even luisteren. Ja. Je bent u er met een boete van afgekomen? Ik ben er van afgekomen in hoge beroep. Want ik, ja, je moet natuurlijk altijd doorgaan. Hè? <lacht> ik had een uh, onvoorwaardelijke ontzetting voor zes maanden, geloof ik. Nou, en als je me echt wil straffen, dan moet, jij, moet iemand mij uh, mijn rijbewijs afnemen. Dus dan ben ik in hoge beroep gegaan. Zelf, u wil geen bijstand van een vader. Ik denk, of nee, ik denk nee, dat is me veel te duur nee, hou <lacht> Ja, u kent de prijzen. Ja. Ja, dat was in college-tour met Van Huis. Ja, ja. ja, dat is heel opvallend. is hij heel adrem heel alert. Dit is ook iemand die heel goed het publiek kan bespelen, dus. Hè? En dat zien we ook als je opnames ziet van ja. Bram Moscovici in de rechtszaal. Zijn hele houding, uh, zijn woordgebruik, zijn intonatie. Die hanteert hij allemaal om het publiek, of de rechter of de officier van justitie te bespelen. En dat doet hij op een ontzettend knappe manier. Ja, knap is hij wel, intelligent. Uh, René Appel, dat was Bram Moscovits. Wie volgende week? Volgende week hebben we een heel ander gast, namelijk... ik had bijna gezegd prinses, maar het is koningin Maxima. De Roman 1149. Dag Hans de Waard uit Haarlem, goedemiddag. Dag meneer Spits. U hebt een Roman 1149 geschreven, wij gaan naar je luisteren. Akkoord, daar komt-ie. Verlangen, dat is de titel. Op de punt van de pier was je dichtst bij Amerika en daar zette hij altijd zijn klapstoeltje neer. Meestal was hij er alleen. Uit de plastic zak pakte hij de flessen en gooide ze één voor één in het ebbende water. Breveland keek hij ze na en vaak duurde het wel een uur voordat de zee ze meegenomen had. Thuisgekomen ging hij weer achter de eettafel zitten en begon aan een nieuw scheepje. Uit zijn werkkistje koos hij klemmen, beitels, hamertjes, figuurzaagjes, lijm... en hij werkte door totdat het licht zijn kamer verliet. Wel vijf schepen maakte hij per jaar en allemaal, allemaal moesten ze Elisabeth heten. naar haar die zo onbereikbaar was. Wanneer hij klaar was, zette hij ze stuk voor stuk vast... in zo'n ruime valpolicella-fles en vertrok weer naar de pier. Nog nooit had hij bericht ontvangen... Maar als hem genoeg tijd gegund zou zijn... zou dat eens gebeuren. Ik vond het mooi, Hans de Waard uit Haarlem. Ja. Okay. Je, krijg, je krijgt er het voetnotenboekje voor van Arnon Gunberg En blijf ze ja. schrijven, de romans 1149. We lezen ze graag. En zeer bedankt voor je bijdrage. Akkoord, wel bedankt. Fijne dag nog. Dag. Dag. En aangeschoven is uh, Margriet Vroomans. Zometeen kamerbreed. Uh, Margriet, wat gaan jullie doen? Nou, we hebben weer uh, goede gasten bij ons in de studio. Vandaag is de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, in veel gemeenten zul je daar wat van zien, maar met name in Utrecht, want daar trapt de Partij van de Arbeid af, ja. vandaag al. Daarom hebben wij de campagneleider Hans Spekman bij ons. En uh, D66 trapt dit weekend ook af met de campagne. Kees Verhoeven is bij ons in de studio. En straks aan de telefoon Annemarie Joritsma Over de plannen die er zijn met de zorgtaken die naar de gemeenten toe moeten. Daar wil zij wel wat over zeggen. Nou, heel goed. Uh, allemaal blijven luisteren naar Kamerbreed. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Week dicht, 18 januari 2014. In de nieuwe trainer van AC Milan komen zoveel talen samen...